Tien uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De vrouw en drie kinderen van de verdreven Libische leider Gaddafi zijn in buurland Algerije. Volgens het Algerijnse ministerie van Buitenlandse Zaken zijn ze vrouw Safia, dochter Aisha en zoons Hannibal en Mohammed vanochtend Algerije binnengekomen. De Libische opstandelingen noemen het een daad van agressie dat Algiers Gaddafisch familie onderdak biedt en zullen om uitlevering vragen. Waar Gaddafi zelf is, is nog steeds onduidelijk. Het Italiaanse persbureau ANSA meldt dat hij ondergedoken zit... in de buurt van Bani Walid, zo'n 100 kilometer ten zuidoosten... van de Libische hoofdstad Tripoli. Het persbureau baseert zich op diplomatieke bronnen in Libië. De rebellen zeggen dat ze Gaddafi's zoon Gamis... waarschijnlijk hebben gedood bij gevechten in het zuiden van het land.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 het radiostation zat van 2004 tot en met maart 2009 ook in de eter, maar moest die uitzendingen staken vanwege financiële problemen. Het is de bedoeling dat Aero Jazz vanaf 1 september weer op FM te ontvangen is. De zender gaat zowel analoog als digitaal uitzenden. Wimmelde winnares Petra Kvitova is in de eerste ronde van de US Open uitgeschakeld. De Tsjechische verloor in twee sets van de Roemeense Alexandra Dugeru. Kritova was in New York als vijfde geplaatst. Begin vorige maand schreef ze Wimbledon op haar naam... door in de finale de Russische Maria Sharapova te verslaan. Het weer nog, vannacht opklaringen en vooral in het noorden kans op een bui. Het koelt af tot gemiddeld 10 graden. Morgen af en toe zon, een enkele bui en 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Die rotvliegen! Ik erger me groen en geel aan die beesten!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 Goedenavond, dit is sport van de maandagavond. Iets meer dan twee dagen nog hebben de zaakwaarnemers in het betaalde voetbal de tijd om alle zaken voor elkaar te krijgen. Er wordt volop gespeculeerd over transfers. Hoe is het, met het vervolgverhaal transfers? Maar dat speelt nog steeds. Is dat zo? Nee, hey, ik zeg, dat speelt nog steeds. Ik weet het niet. Ook in het trainingskamp van het Nederlands elftal zitten nog spelers in spanning. Bas Tegeler praat ons bij. Weer een veelbesproken disqualificatie bij de wereldkampioenschappen atletiek. Gisteren mocht sprinter Usain Bolt niet meer starten. Vandaag raakte de Cubaanse hoordenloper Darren Robles zijn gouden medaille kwijt. Dat allemaal vanwege het hinderen van een tegenstander. And there you go. They just arms Straks onze verslaggever Andy houtkamp over de derde dag van de wereldkampioenschappen atletiek. En voor het eerst in zeven jaar reed er een Nederlandse wielrenner in de leidersstrui van de Ronde van Spanje. Paco Mollema hield er gisteren al voorzichtig rekening mee dat hij de leiding in het klassement weer snel kwijt kon raken. Ja, ik weet de verschillen niet. Het zal lastig worden misschien om de trui te bouwen. Ik denk vanavond even het klassement bekijken. Maar ik denk dat er nog veel renners redelijk dicht op elkaar staan. Het lukte Mollema niet om de trui te behouden. We bellen straks met de ploegleider Erik Dekker. Dat allemaal en nog veel meer tot 11 uur in Langs de Lijn. Maar we beginnen met tennis met de US Open. Gisteren raasde er nog een dodelijke orkaan over het oostelijk deel van de Verenigde Staten. En dus ook over New York. Maar vandaag zijn die tennissers er gewoon alweer begonnen aan de US Open. Uh, Marcella Mesker, eerst maar eens even een typisch Nederlandse vraag. Hoe is het weer? Ja, het is hartstikke goed. Het is zonnig, het is warm. Uh, het waait een beetje, maar ze zijn gewoon om 11 uur vandaag begonnen. Dus geen probleem met het programma. Nou was er in New York gisteren vooral heel veel wateroverlast. Was daar nog iets van te merken op Flushing Meadows? Nou, eigenlijk uh, is die storm uh, aan Flushing Meadows redelijk voorbij gegaan. Het heeft er natuurlijk wel flink geregend. Ze waren op alles voorbereid. Er zijn wat kleine beschadigingen opgetreden, maar uh, nou ja, nauwelijks noemenswaardig. Ze hebben de banen kunnen drogen en eigenlijk uh, waren die banen alweer vrij snel uh, in orde. Dus uh, vanaf vandaag uh, heel vroeg alle trainingsbanen open en uh, hordes spelers natuurlijk uh, aan de slag. Nou, laten we lekker uh, beginnen met de Nederlanders. Rijden. Ja, laten we beginnen met de Nederlanders. Timo de Bakker, hoe belangrijk zijn die? U.S. Open voor hem? Ontzettend belangrijk, denk ik. Uh, Timo de Bakker, nou, een jaar geleden was hij de kopman van het Nederlands Davis Cup team. De absolute nummer 1. Stond 40 in de wereld. Uh, fantastisch jaar. Vier Grand Slam toernooi. Drie keer een derde ronde gehaald. En... Uh, nou ja, het, het leek eigenlijk alleen maar beter te gaan. Mentaal goed, fysiek goed. En uh, nou ja, we verheugden ons op seizoen 2011. Dat nou ja, en dat is, dat is natuurlijk heel dramatisch verlopen. Uh, hij is uh, natuurlijk een beetje uh, ziek geweest. Hij heeft zijn kiezen moeten laten trekken. Maar kortom, hij heeft te weinig hard uh, werk verricht. Hij is uh, geduikeld op de wereldranglijst. En nu, uh, een jaar later, staat hij 159. En uh, ja, de top uh, 200. Uh, is zelfs in zicht, want uh, als hij vandaag niet wint... dan verliest hij zijn punten van vorig jaar... want toen haalde hij in New York de derde ronde. Dus er staan nogal wat punten op het spel. Prestige. Maar al met al heeft hij natuurlijk een dramatisch seizoen gehad. En je kan rustig stellen dat zijn zelfvertrouwen op dit moment... tot het nulpunt is gedaald. Dus ja, hij staat nu op de baan. Um, en... Als je bekijkt naar, uh, naar de loting... dan uh, speelt hij tegen een Tunesische qualifier. Uh, Yaziri. Nou, uh, we hebben er eigenlijk met z'n allen nog uh, nauwelijks van gehoord. We zien hem wel eens in een uitslag staan. Maar het is eigenlijk de allerbeste loting die je kunt voorstellen. Een 27-jarige Tunesier die 187 op de wereldranglijst staat. Dat is de tegenstander van, van Timo de Bakker in de ro eerste ronde. Dus je zou moeten zeggen, met zijn kwaliteit, met zijn ervaring... moet hij dat kunnen willen. Maar ja, ik zei het al, het zelfvertrouwen... De wedstrijden, de vorm, is heel ver te zoeken. Dus dat wordt nog een hele kluif. Ik kan wel een tussenstand geven ondertussen. Ze ja. zitten in de eerste set. Het staat 4-3 voor de Yaziri. Het loopt op service. Dus er is nog niks spannends gebeurd. Geen breaks. En het is te hopen dat de bakker goed serveert. Hij heeft een goede eerste service. Als hij daarmee kan doordrukken, ja, dan kan hij dat gewoon winnen. Maar ja, die eerste set is natuurlijk ontzettend belangrijk op dit moment. In deze fase van zijn carrière. Nou, dat is Timo de Bakker. Uh, hij speelt dus nog, uh, nog oh. net begonnen. Uh, maar dan, hè, de andere partijen, zijn er al partijen afgelopen? Verrassingen geweest? Ja, ja, in het vrouwentoernooi. En, uh... Dat is aan de ene kant natuurlijk niet zo verrassend. Want ja, bij de vrouwen is het, uh, uh, ja, wie gaat er winnen? We hebben drie Grand Slam toernooi gehad, drie verschillende winnaars. We zien nieuwe gezichten. En het nieuwe gezicht dat Wimmelden won, uh, die lange Tsjechische, die linkshandige Petra Kvitova. Die zo fantastisch koelbloedig cool de uh, uh, Wimmelden titel pakt en in de finale Sharapova uh, versloeg. Ja, die gaat uh, in een hele slechte partij, kansloos ten onder... tegen de Roemeense Dulguero, uh, 7-6, 6-3. Uh, wel top 50 speelster, goede speelster. Maar toch, het was dramatisch om te zien. De normaal zo sterke voorhand, uh, ze waren geen centimeters uit... maar ze raakten het achterdoek van het uh, uh, Louis Armstrong-stadion. Dus het was een pijnlijke nederlaag voor de Wimbledon kampioenen die als vijfde is geplaatst en dus een hele grote verrassing. Zegt die andere finalisten van Wimbledon, die speelt ook hè, op dit moment. Sharapova. Ja, en uh, uh, je zou zeggen... de verrassingen die kunnen nog wel even doorgaan. Want Sharapova als derde geplaatst... die heeft de eerste set verloren... van een uh, uh, jonge uh, Engelse. Een uh, 19-jarige uh, Heather Watson. Staat 102 in de wereld. Dus is net uh, als een van de laatste toegelaten tot het hoofdtoernooi. Ze maakt ook haar debuut in New York. Maar deze Heather uh, Watson is een goede speelster. Klein, uh, atletisch, vechtjas... Heeft technisch gezien alle slagen in huis. Speelt haar eerste jaar pas op de proftour. En ja, zoals hij hier op dit centerkort stapt. Het Arthur Ashe Stadium met meer dan 20.000 uh, toeschouwers. Nou, ze zitten er niet allemaal, maar de stoeltjes die zijn er wel. Dat is toch een ambiance waar zij uh, heel brutaal de eerste set pakt met 6-3. Nou, uh, het staat ook alweer 1-0 voor die Watson. Serveert dus uh, nu voor een 2-0 voorsprong. Dus wie weet zit er wel een tweede verrassing aan te krijgen. Komen. Dus uh, kortom, het vrouwenternooi begint uh, meteen te, uh, te vonken. Ja, het kan dus een mooie dag worden in New York. Mooie nacht uh, voor ons. Wie komen er verder nog in actie de komende uren? Nou ja, als je natuurlijk naar het avondprogramma... Kijk, dat is uh, één uur onze tijd uh, vannacht. Dan krijgen we Venus Williams. Uh, altijd direct natuurlijk in New York. Uh, Tweevoudig kampioene, wel weer lang geleden, 2001. Uh, in die periode. Uh, zij speelt tegen Vesna Dolons, Rusin, uh, Die voor het eerst een debuut maakt. En voor het eerst op dat grote centenkoord speelt. Dus ja, op papier gaat Venus Williams dat natuurlijk winnen. Maar ja, hoe is het met Venus Williams? Sinds Wimbledon niet meer gespeeld. Ze is ziek geweest, blessuretjes gehad... Uh, is het hele jaar eigenlijk nauwelijks in actie geweest. 31 jaar inmiddels... Um... Dus ja, zeg het maar, hoe goed zal Venus Williams voor de dag komen? Uh, we gaan het zien. Zij opent vanavond het Arthur Ashe Stadium, de avondsessie. Dat was altijd mooi in New York, veel toeschouwers, veel enthousiasme. En dan Roger Federer, nou, nummer drie van de wereld momenteel, maar toch de vijfvoudige kampioen. Geweldig om hem te zien spelen. Hij speelt tegen een colombiaan, Santiago Giraldo. Eerste ontmoeting tussen de twee. Natuurlijk is Federer favoriet, dus ik denk dat de New Yorkers wel blij zullen zijn met het programma. Maar ze kunnen zowel Venus Williams als uh, Roger Federer vanavond in actie zien. En heerlijk om het geluid van de vliegtuigen weer eens te horen daarboven. Flushing Meadow. We zijn weer begonnen aan de US Open. Marcella Mesker. Straks natuurlijk nog meer van haar... met het vervolg van die partij van Timo de Bakker. Een uitslag uit de Jupiler League. FC Emmen tegen FC Os. 1-3, dat is de eindstand. Emmen kwam op voorsprong, maar mede door twee treffers van Marcel van der Sloot... won FC Os uiteindelijk met 3-1. En in Spanje, in de Primera División uh, staat het bij Barcelona tegen Villarreal 2-0 bij de Rustiago. En Fabregas scoorde voor de Catalanen. Gaan we verder met voetbal. Verdediger Erik Pieters meldde zich als PSV'er... in het trainingskamp van Oranje. Hij komt daar zo goed als zeker weer als PSV'er ook uit. Dat klinkt misschien onlogisch, maar het is heel logisch. De Engelse club Newcastle United wil hem graag hebben. Heeft daar ook veel geld voor over. Maar de clubleiding van PSV is niet van plan om hem te laten gaan. Dat kreeg Pieters gisteravond te horen... van de technisch manager Marcel Brans. Nou, Ik heb gisteren met... Uh... Dit is gewoon maar van brand gesproken en uh, heeft aangegeven dat ze mij niet willen verkopen. PSV wil je houden. Ja. Ongeacht de prijs die uh, Newcastle zou willen betalen. Ze zeggen wel. Krijg daar een beetje zuur bij? Nee, nee, nee. Ik krijg er niet zuur bij. Ze zeggen wel. Uiteindelijk uh, moet je dat altijd nog afwachten. Maar het is, uh, het is zo en uh, dat accepteer ik. En nu uh, speel ik nog een uh, goed seizoen bij PSV. Ja, was ze zo klaar uit voor jou? Ja, nee, ja, als ze dat aangeven bij mij, dan is het duidelijk lijkt mij, toch? Want je ziet nog wel vaak in die laatste dagen, die laatste uren, dat het ja, toch ineens weer een andere kant op gaat. Ja, er kan altijd nog wat gebeuren. En, um, uiteindelijk, uh, 100% zeker, weet je, pas uh, 1 september. Wat hoop je? Nee, wat ik, wat ik altijd heb gezegd, als het komt, dan komt het zo niet, dan niet. En, uh, ik zit goed bij PSV. Uh, ik heb nooit geheim gemaakt dat ik graag naar de Premier League wil. Dus uh, ik zie het allemaal wel. Maar je hebt nog tijd. Ik bedoel, in, in jaren. Ja, nee, absoluut. Ik bedoel, ik ben 23, dus uh, het is niet zo dat ik, dat ik haast moet maken om een transfer te maken. Erik Pieters was dat in gesprek met Bert Madring bij de aankomst in het Spelershotel van Oranje. Voor ons heeft Bas Tegeler vandaag het Nederlands elftal gevolgd. Bas, goedenavond. Dag Gio, goedenavond. Als die Pieters straks klaar is met voetballen, kan die zo in de diplomatieke dienst, want uh, die antwoorden... Ja, god, weet je, wat moet hij anders zeggen, Gio? Want hij kan wel zeggen, ja, maar ik wil persen naar Newcastle en dan gaat het niet door en dan uh, heeft hij bij PSV een probleem. De jongen is 23, hij heeft er nooit een geheim van gemaakt... dat hij graag een keer in Engeland zou willen voetballen. Nou, nu was het bijna zo ver en iedereen dacht eigenlijk... dat het wel zo ver zou komen, maar zoals het er nu naar uit ziet... gebeurt het dan toch niet. Ja, dan is hij eigenlijk gewoon een beetje teleurgesteld... maar zegt hij dat ook weer niet heel hard op. Nee. Ik moet zeggen dat ik dat wel snap, hoor. Ja, hij blijft dus zo goed als zeker bij PSV. Uh, denk je dat de bondscoach er blij mee is, Bert van Marwijk? Nou, dat, ik denk dat dat voor Marwek niet zo heel veel uitmaakt. Van Marwijk roept altijd maar: als je maar speelt, dat is het allerbelangrijkste. En natuurlijk het liefst in een grote competitie. In die zin, als je naar Newcastle zou zijn gegaan en ze zouden daar inderdaad 7 miljoen voor hebben betaald, dan had je waarschijnlijk ook wel gespeeld. Want dat doen ze ook niet voor een speler die op de bank zit. Um, maar goed, bij PSV weet hij zeker dat hij speelt. En zoveel concurrentie als linksback is er niet. Dus ik denk dat het wel plezierig is dat. De weinige, ...een van de weinige opties die je daar hebt... ...dat je daar in ieder geval zeker van bent nu... ...dat hij de rest van het seizoen gewoon daar staat. Ja, Van Marwijk verklapte gisteren... Uh, ...dat hem soms om advies gevraagd wordt hè, door internationals over transfers. Vind je dat logisch dat een international de bondscoach vraagt... ...van, vind jij het goed dat ik naar die en die club verkas? Ja hoor, nou ja, ze zullen niet vragen, vind je het goed? Maar ik denk dat ze wel zeggen, oh, wat denk je daarvan? Ja. En zou dat een goede keuze kunnen zijn en waarom dan wel? Kijk, zie je het maar een beetje als een wijze oom van wij maar, maar weet wel een beetje hoe het loopt in de voetballerij. En kan dat redelijk goed inschatten. En ik denk dat spelers, dat geeft wel aan hoe belangrijk ze oranje vinden... en hoe fijn ze het vinden om daarbij te horen. Want ja, dit is een elftal dat prijzen kan winnen, daar wil je bij zijn. Ja, dus ze dat willen je niet toch... die carrière op het nee, spel zetten. Nee, dat is heel belangrijk. Dus dan ga je toch even overleggen en kijken hoe anderen erin staan. Dat, dat vind ik wel gezond. Ja, een van de spelers die hem om advies gevraagd heeft, dat is El Gero Elia... Aanvallen van Hamburger SV staat in de belangstelling van verschillende clubs. Nou, daarover heeft hij Elia dus gebeld met Van Marwijk. Ja, dat, dat heeft hij voorgesteld. Als, je, als, je als er iets zou gebeuren, kan je gewoon altijd bellen. En ik dacht van, ik wil het toch voor de zekerheid gewoon vragen. En toen dacht jij, ik ga bellen en ik ga vragen van, moet ik naar Juventus of naar Arsenal? Zou kunnen. Want dat is wel, dat, is wel de clubs, dat zijn de clubs waar het tussen gaat. Weet ik niet, jij zegt het toch. Het zou gek zijn als ik er meer verstand van had dan jij. Ja, maar als jij het zegt, dan heb je er toch blijkbaar meer verstand van. Heb ik gelijk? Zou kunnen. Want wanneer uh, wordt er nu nog onderhandeld of wordt er nu gesproken? of hoe, Wat is de status nu? Er wordt geboden en we uh, zijn bezig. En, uh, ik, heb, uh, ik laat dan mijn zaak weer niet meer over en uh, ze weten mijn voorkeur. Dus, uh, dus dat... Mogen wij die ook weten? Mijn voorkeur ga ik naar Engeland en uh, ik wil heel graag in Engeland spelen. En, uh, als het, zou kunnen, dan, als het niet zou kunnen dan ergens anders. Maar uh, ik heb uh, in ieder geval aangegeven aan uh, Haarsvouw dat ik uh, graag naar een, een andere club uh, zou uitkijken. Denk je dus ook niet meer dat je na uh, deze week uh, teruggaat naar Hamburg? Ja, zo ja, dat zou kunnen. In het voetbal kan alles. Als je op het laatste moment zeggen van we doen het toch niet... dan moet ik gewoon terug en dan moet ik gewoon weer knokken. Dat was Elia. Het wordt druk, Bas, bij de diplomatieke dienst. Want uh, wat <tiedacht> denk je trouwens dat Van Marwijk hem geadviseerd heeft? Juventus of Arsenal of gewoon blijven? Nou, dat laatste niet, want er uh, speelt bij niet zoveel meer. En als hij dan speelt, dan wordt hij er vrij snel weer uitgehaald. En als hij niet speelt, dan mag hij nog vier minuten op het end meedoen. Ik denk dat Van maar wat ik tegen hem gezegd heeft... ga in ieder geval echt naartoe waar je speelt. Kijk, dat Juventus-verhaal speelt natuurlijk al veel langer. Die hadden al in een eerder stadium interesse. Uh, nu schijnt inderdaad Arsenal daarbij gekomen te zijn. Dat hoorden we Bert Maandring net zeggen. Uh, nou ja, als je zelf graag naar Engeland wil en de kans komt... en bij Arsenal daar kun je natuurlijk na die 8-2 nederlaag tegen Manchester Donder op zeggen... die gaan echt nog wel links en rechts wat doen... Nou ja, als de kans komt, zou ik hem grijpen. Maar ga in ieder geval ergens naartoe waar je speelt... want anders raak je echt langzaam uit beeld. Ja, wat denk jij trouwens? Jij kent die spelers wat beter dan wij. Uh, denk je dat die perikelen rond zo'n transfer... dat dat invloed heeft op het spel, op de prestaties bij het Nederlands elftal? Nee, daar geloof ik helemaal niks van. Ze gaan daar redelijk, uh, redelijk rustig mee om. Uh, het, het is soms in, tot in het extreme, hè. Want ik weet niet of je je vorig jaar nog kun, kan uh, herinneren... toen Van de Vaart, ik geloof echt in de, ongeveer de laatste minuut... toch nog maar uh, rondkwam met Tottenham Hotspur... Ik denk dat spelers er bijna aan gewend zijn geraakt dat het op die manier gaat. En dat het echt zo letterlijk kan zijn dat je je diner hebt in de ene stad en je ontbijt in de andere. Ja, het hoort een beetje bij. Er wordt al gezegd, het is een nomadenbestaan, het voetbal. Dat is ook echt zo. Maar zijn ze er echt mee bezig, bij zo'n Nederlands zelf? Of, of kunnen Parijen ze het afsluiten? Het natuurlijk onderling, nee, ze, kijk, ze hebben het er onderling wel over. Dat aan de ontbijttafel, dat is natuurlijk een gesprek... zoals wij ook een gesprek met elkaar zouden hebben... Als er, over het feit dat er bezuinigd wordt bij de publieke omroep, ja. snap je? Dus dat is wel een gespreksonderwerp, maar ze liggen daar niet wakker van. Het is niet iets dat ze, waar ze de hele dag mee rondlopen. Ze zien het wel, ze hebben zaakwaarnemers... die de problemen voor ze oplossen. En als het circus ergens anders wordt uh, opgebouwd, dan gaan we daar naartoe. Ja, er is nog een rijtje. Hè? Een rijtje spelers die nog niet helemaal zeker is... waar ze straks gaan spelen. Ja, nou kijk, ik riep net Arsenal bij Elia. Maar Arsenal is ook nog... tenminste, dat wordt al geroepen. Ook nog altijd wel in de markt voor Afalai. Die kijken er ook altijd nog met een schuin oog naar. Zou dat dan misschien wat worden? Je kan je afvragen bij Van de Wiel. Bijvoorbeeld, blijft hij nou bij Ajax? Want er is in de voorbije zeg maar jaar, anderhalf jaar natuurlijk eigenlijk veel interesse voor geweest... en de laatste tijd weer niet. Wie weet bloeit dat ineens weer op. Snijder is natuurlijk een mooi voorbeeld. Want gaat hij nou wel of niet weg bij Inter? Dat is een uh, vraag waar hij volgens mij zelf ook nog niet eens het antwoord op weet. Dus dat zijn allemaal van die dingen. Misschien dat er nog iets gebeurt met Kuit bij Liverpool, je weet het niet... Um, de, de, ik zou bijna zeggen, je kan achter de helft van de selectie nog een vraagtekentje plaatsen met, met, met de mededeling. Speelt hij straks nog bij de club waar hij nu onder contract staat? Het worden wel twee spannende dagen. Ja, dan komt er ook nog opmerkelijk nieuws uit Enschede. Hè? Uh, Fulham heeft zich bij FC Twente afgemeld voor Chakky. Uh, dat zou weer te maken hebben met zijn knieblessure. Maar ja, het een sluit het ander misschien niet uit. Maar zou het kunnen betekenen dat het vertrek van, ver, van Feyenoord naar Twente weer niet doorgaat? Nou ja, ik weet niet of het zo rechtstreeks met elkaar samenhangt... maar het is natuurlijk wel zoals Twente of Chatley of Ruiz zou verkopen... dat er extra geld in kas komt... en dat je daarmee wel wat makkelijker over de brug kan komen naar Feyenoord. Ik heb begrepen dat Twente een deel van een transfersom naar Feyenoord... met ver ineens zou willen betalen... en een ander wat kleiner deel pas later in de vorm van een soort bonussen... Ik zou me kunnen voorstellen dat Feyenoord daar niet heel gelukkig mee is. Dat als je nou ja, je, je verkoopt Chatley voor 10 miljoen. Dat je zegt, nou dan heb ik wel een miljoen of anderhalf extra om dat ineens te doen. Dus dat zou wel wat kunnen veranderen. Um, ik heb de indruk overigens dat Twente veel meer in algemene zin uh, zuinig is. En niet te veel geld wil uitgeven voor een speler. Uh, ongeacht of ze nou wel of niet veel geld in kas hebben. Ik sprak toevallig Joop Munsterman in, in Roemenië bij die wedstrijden tegen Fasloe. En toen zei hij. Ja, ook al halen wij de Champions League en dan komt er ineens 10 miljoen binnen. Dat wil niet zeggen dat we dan ineens maar al het geld op de tafel leggen voor een speler. Nu we toch zo lekker bezig zijn met nieuws. Uh, het was al nieuws een beetje gisteravond. Hè? Het schema maar dan een beetje door. Mario Been wordt de nieuwe trainer van de Belgische club Genk. Tekende daar een eenjarig contract. Die club die heeft zich trouwens geplaatst voor de poolfase van de Champions League. Dus Bas, dan zeg ik, prachtige club voor Been. Nou, niet alleen uh, omdat ze zich geplaatst hebben voor die Champions League, wat het leuke is trouwens... maar ook omdat het gewoon een hele mooie, prachtige, sfeervolle club is. Seffe Goosen heeft daar natuurlijk nog even gewerkt. Die later bij uh, PSV nog zijn tegengekomen, die we natuurlijk vooral ook uh, van, uh, van Roda kennen. Het is, het is een hele mooie, echte arbeidersclub met een groot, mooi stadion... waarvan ik begrepen heb dat er wel redelijk veel mensen eigenlijk ook nog steeds komen... Um, dus ik, dat lijkt mij voor, voor Been echt een ontzettende mooie uitdaging... om daar aan het, aan het werk te gaan. Een prachtige club. Bas, bedankt voor de uitleg. Jo. En dan gaan we nog even naar Marcella Mesker. Die partij van uh, Timo de Bakker. Hoe staat hij ervoor? Nou, de eerste set is binnen. 6-4 is het geworden. Het ging gelijk op tot 4-4. Uh, toen wist hij die, die uh, Tunesier Yaziri uh, te breken. Kwam op 5-4 en serveerde daarna eigenlijk netjes en zonder problemen uit. Dus een geweldige stap in de goede richting. Belangrijk ook voor het vertrouwen dat die eerste set binnen is. En uh, ja, nu nog de volgende twee sets. 5 was dat met This Love. Bij de wereldkampioenschappen atletiek was de Jamaicaan Blake. Gisteren verrassend de snelste man op de 100 meter en niet Hussein Bolt. Vandaag was het in Zuid-Korea de beurt aan de vrouwen. Here we go, we get a clean start. Fraser Price is looking for a quick start. Going on, on the near side is Campbell Brown coming to the limit to her. take it. turns bronze into gold. Die 100 meter kreeg dus een Amerikaanse winnares, Carmelita Jeter. Verslaggever Andy Houtkamp heeft het allemaal gevolgd. Goedenavond, Andy. Goedenavond, Gio. Een wereldrecord werd het net niet. Nou, ruim niet. Uh, 10'90 was uh, uitstekende tijd voor, voor Carmelita Jeter. Maar uh, 10'48 is nog altijd het wereldrecord uh, van Florence Cliff Griffith Joyner. Maar dat staat al sinds 1988. Kon ook niet verwacht worden. Daar komt al jaren niemand bij in de buurt. En nu ook nog wat tegenwind, maar toch een knappe tijd. 10'90, overigens de grote favoriete Shelly Ann Fraser, werd slechts vierde. Was de spanning trouwens net zo groot als gisteren... voorafgaande aan die 100 meter finale bij de mannen? Ja, dat is eigenlijk nooit het geval. Het, het is zo een op zich staand evenement, de 100 meter bij de mannen. Zeker met een man als Usain Bolt. En ja, shelly Ann Fraser, de grote favoriete, kan wel heel lief glimlachen. Maar de uitstraling die een Bolt heeft op een 100 meter... en dat hebben we ook in het verleden gezien met, met de grootheden. Eh, Maurice Green, ik, ik noem maar wat. Eh, ja, Dat heb je nooit bij de 100 meter bij de vrouwen. Maar het blijft een mooi nummer. Die valse start he, gisteren van je Hussein Bolt. Was dat vandaag nog een beetje het gesprek van de dag? Absoluut. Er werd zoveel gevraagd van wat kan nou de oorzaak zijn? Was hij misschien wel bang voor zijn tegenstanders? Uh, had hij misschien een iets te hoog concentraat in zijn bloed... van uh, een verboden middeltje wat hij uh, s'morgens uh, uh, had ontdekt? Allemaal van dat soort dingen. Ik weet het niet. Het was wel heel opvallend dat hij zoveel te vroeg startte. En ook het feit dat hij het helemaal niet van zijn start hoeft te hebben... als uh, 100 meter lopen, want zijn sterkste deel is altijd het tweede deel. Het was de grote man bij de 100 meter die gediskwalificeerd werd. Uh, vandaag ook weer een hele opmerkelijke disqualificatie. Op de 110 meter hoorde. Uh, het was uh, inderdaad op de rond de achtste hoorde, van uh, iets meer dan een meter hoog, dat uh, uh, Liu daar liep. Uh, de Chinees, de wereldkampioen van een aantal jaren geleden. Uh, Robles liep naast hem, dat is de Cubaan, de regerend wereldkampioen. En Robles leek hem te raken met zijn rechterarm, uh, Robles Liu. Uh, Robles komt als eerste over de finish voor Richardson en uh, Liu Zhang. Uh, hij heeft de Chinees een protest ingediend omdat hij geraakt zou zijn en Robles is inderdaad gedisqualificeerd. Nou, die finale, we hadden natuurlijk heel graag een Nederlander daar gehad... Gregory Sedok, nou ja, die zit er niet bij, want er zit een schorsing uit. Floris van Hoorn die keek vanmiddag met Sedok naar de finale van de 110 meter hoorde. De finale 110 meter hoorde, een spektakelstuk. Robles, wereldrecordhouder, is van de partij. Oliver, de beste de, dit seizoen, zit in deze finale. 22 juni werd de schorsing uitgesproken... Vandaag is dan de derde dag van de wereldkampioenschappen. Wat is er in de tussenliggende periode met jou gebeurd? Nou, ik denk dat ik vanaf 22 juni uh, alles wel heb gehad. Zowel boosheid, verdriet, uh, teleurstelling. Um, um, ja, al met al, zeg maar, een hele zware periode heb ik, uh, heb ik doorgemaakt. Zag je je tegenop, tegen het begin van de wereldkampioenschappen? Ja en nee, met name het vertrek van de Nederlanders. Dat viel me toch wel heel zwaar, omdat ik dan, ja, daar heb ik me toch al... Lange tijd naartoe naar, naar, naar geleefd, omdat je um, van je wedstrijddag zeg maar terug gaat rekenen ja, wanneer je vertrekt naar Zuid-Korea. Dat was moeilijk, maar uiteindelijk had ik zoiets van, nee laat nu het toernooi maar beginnen dan kan ik uh, kijken. En dan is het ook uh, afgelopen en kan ik zo snel mogelijk weer beginnen met trainen. Wat voor gevoel heb je nu, nu dit WK aan de gang is? Um, nou, ik heb natuurlijk de series en de halve finale gezien. En... Um, ik, heb, uh, ik krijg heel veel berichten, gisteren ook weer van Kelly het en die zegt van, hé, waarom ben je er niet bij? Of wat raar dat je er niet bij bent. En dat heb ik zelf ook wel. Als ik uh, dat zie, de series, de halve finale, dan je, ja dan sta ik altijd. Mensen die dan uh, s ochtends opstaan om uh, mij te, ja, naar mij te kijken. En uh, als ik dit nu zo zie, dan uh, is dat wel heel raar om als toeschouwer te kijken. Helemaal omdat ik nog actief atleet ben. De finale van de 110 meter hoorde te beginnen met Andy Turner, Europees kampioen. Goed in de serie in de halve finale... Uh, hij moet optimaal presteren om uh, in de buurt van het podium te komen. De finalisten zijn bekend. De finale gaat straks beginnen. Wat vind je van het niveau? Op de horde, uh, alle atleten die er eigenlijk uh, horen te zijn... die zijn er toch wel. 80, 90 procent, zeg maar. En um, het is een redelijk goed niveau, gezien de omstandigheden. Het is warm, heel veel tegenwind. Um, het was warm, uh, hartstikke benauwd. Heel veel tegenwind, um, ik vind het een redelijk niveau over, over het algemeen. Hoe kijk jij naar zo'n wedstrijd? <laughs> nou, het is wel grappig. Want voordat je kwam, Ik, heb, um, ik word ik altijd uh, hartstikke zenuwachtig als ik het stadion zie. Um, ik heb het ook zeg maar als ik op het toernooi ben en ik ga van tevoren kijken. en ik kom in een stadion, dan, dan, dan word ik al helemaal zenuwachtig. En dat heb ik hier toch ook wel op de bank. Um, ik zie het stadion, dus het lijkt net zeg maar of ik in een stadion zit. Dus. Um, ja, met zo'n gevoel zit ik hier toch wel uh, hartstikke zenuwachtig. Wordt het Robles, de Olympisch kampioen en wereldrecordhouder? Robles. stap, veel beter Robles. De leiding en Richardson gaat Oe, Robles! Robles. Hoer Liu komt. Chang-Liu door de Hele Chinese. Hier. Gaat Liu Robles 1. Nee, Robles Oof. is het. Robles is het met 13-16. Dus toch. En Richardson 2 en Chang liu 3. Nou, ik denk Liu die zou winnen, maar ik heb wel de voorspelling goed. En Robles gaat uiteindelijk met de winst aan de haal en pakt zijn eerste goud bij dit wereldkampioenschap. Even vast. dus? Alles... Uh, nee, want ik had Robles wel als de winnaar, zeg maar, uh, getipt. Alleen, uh, ja, toch wel uh, van het niveau. Dat, uh, ik had het niveau wel uh, hoger verwacht. Ja. Wat is nu je gevoel? Nou ja, dat je met 13 44, 44 wordt en dat je dus thuis zit. En uh, kijk, uh, wil niet gelijk zeggen dat als ik daar was geweest dat ik vierde had gewonnen, maar het was toch wel een kans geweest, inderdaad, dat je daar hoog hoog had kunnen gooien. Dus ja, wat is je gevoel? Ja, je zit thuis omdat je dus uh, een keer iets niet goed hebt ingevuld. Kijk, nu. Goede start is er van Robles. In het rood met wit. En dan komt Xiang Liu. Dichterbij en dichterbij. En nu bijna naast de Cubaanse. Oh, ze raken elkaar. En ze raken elkaar. En Hij blijft met zijn. Bijtrekbeen blijft hij achter die hoorden hagen. Ah, ze raken elkaar. En zo slechts als derde finish. Eerder vandaag zagen we ook de 400 meter in de degu gelopen worden. Le Merritt deed er mee. Je hebt eigenlijk een beetje je lot in zijn handen gelegd. Ja, dat klopt. Het, uh, hoe de regel nu is, is dat sporters die langer dan um, een half jaar geschorst zijn... die uh, mogen niet mee door de Olympische spelen. Nou, Jean Merritt heeft een rechtszaak aangespannen bij het CAS uh, Door te zeggen dat je dus dubbel wordt gestraft als je je schorsing hebt uitgezeten. Dus dat je ook nog eens een keer niet mee mag doen met LUMSE spelen. En uh, die uitspraak komt op 30 september. En uh, ik hoop dat hij hem wint. Want dan geldt het uh, eigenlijk voor alle sporters die dus langer dan een, een half jaar zijn geschorst. Wat nu als? Um, als, hij, uh, als hij niet uh, goed uitpakt voor mij, dan uh, zal ik proberen toch nog uh, verhaal te halen bij het kas. Om te zeggen, of tas om aan te geven: van Kijk, uh, in de uitspraak staat dat ik niks met doping te maken heb. Of bewust ontlopen van dopingcontroles. Dus waarom word ik dan. Uh, dat gaat volgens mij om dopingsondaars. En dat ben ik niet. Ik ben gewoon slordig geweest in de warehouse. En uh, als de uitspraak in Nederland ook nog eens een keer zegt van dat ik daarmee niks mee te maken heb, ja, waarom mag ik dan niet meedoen? En als hij wel uh, goed uitvalt, dan uh, sta ik als het goed is op de lums te spelen. 1327, hij had meer ingezeten voor Liu. Maar goed, het gaat erom dat je ja, technisch gezien perfect loopt. En Robles ook daarbij dichtst in de buurt. Een mooie finale. En die houtkamp praten we nog even na. Gaan we kijken naar de Nederlanders die wel in actie zijn gekomen in Zuid-Korea. Hoe deed je ze het vandaag? Uh, teleurstellend, met name KD en Smit. Uh, Rutger Smit, die gingen er uh, al in de kwalificatie uit bij het discuswerpen. Iets meer dan 61 meter en dat was veel te kort om, uh, om in de finale te komen. De beste twaalf kwamen erin of als je direct 65,5 meter had uh, gegooid met de discus. Ze kwamen daar niet eens bij in de buurt. KD had een goede tweede poging. Die werd om duidelijke redenen ongeldig verklaard. Maar vergat daarbij echt goed te protesteren... En uh, die, die worp werd ook niet opgemeten. Dus ja, allebei eruit. Uh, wie het redelijk deed was Ramona Franssen. Zij staat veertiende na de eerste dag. Ja, morgen nog drie uh, onderdelen. Dan moet ze echt uh, flink de best gaan doen om bij de beste tien te komen. Dat zit er wel in voor Ramona Franssen. Ze uh, staat in de middenmoot en dat is redelijk. Morgen dus die zevenkant bij de vrouwen. het vervolg daarvan. Uh, wat krijgen we verder morgen allemaal nog? Ik wil nog één dingetje van vanmiddag. Een paar opvallende dingen op de 400 meter. De halve finale bij de mannen. Uh, daar liep uh, Pistorius, de man zonder uh, onderbenen. Blade Runner. De Blade Runner, die uh, als eerste gehandicapte uh, atleet... op een WK voor niet-gehandicapte atleten mag uitkomen. Hij liep in de halve finale, eindigde daar wel als laatste... Dat um, was absoluut geen schande hoor, want het is heel knap. Hij liep iets meer dan 46 seconden over de 400 meter. En in die 400 meter finale staat dus Pistorius niet... maar wel twee broertjes, Belgische broertjes bene. De gebroeders Borlé. En ik kan me niet, ik weet niet of jij het kunt herinneren... dat er ooit twee broers in een finale hebben gestaan... bij een uh, wereldkampioenschap. Wel twee zusjes, Chikolenko bij het uh, speerwerpen, de Russische. Maar twee broertjes op een loopnummer in uh, uh, de finale van de WK. Dat is echt uniek. Dus onze Zuiderburen hebben in elk geval wel iets om naar uit te kijken morgen. Ja, eh, zij wel. Wij, eh, overmorgen gesproken, morgen is eh, dan dinsdag, nemen we eventjes het eh, schema erbij. Eh, zien we toch mooie finales, de 800 meter finale bij de mannen bijvoorbeeld. Eh, de 3000 stiepel. en die 400 meter bij de mannen. Waar de gebroeders Borlée dus misschien wel een medaille gaan halen. We gaan met ze meekijken. Ja, hey, uitstekend. Ik, uh, ik verheug me erop. Maar we gaan het eerst nog even hebben. Barcelona, Villarreal. Het stond daar 2-0 bij rust. Inmiddels is het 5-0. 3-0 werd het in de tweede helft door Alexis Sanchez, Chileen. En dan 4 en 5-0 door Lionel Messi, de Argentijn, de beste voetballer van de wereld. Weten we dat ook weer. Die wedstrijd is trouwens nog bezig. Net als de tenniswedstrijd. U hoorde het al op de achtergrond. Timo de Bakker tegen die man uit Tunesië. Hij won de eerste set, Marcella. Tankte dus zelfvertrouwen. Hoe gaat het in de tweede? Nou, gaat eventjes wat minder. Want uh, zojuist is Timo de Bakker uh, gebroken in de vierde game van de tweede set. Het ging weer netjes uh, gelijk op uh, service. Uh, maar het staat nu 3-1 voor die Malek Yaziri. Nummer 181 van de wereld. Plaatsen zich via het kwalificatietoernooi. Een prachtige loting natuurlijk. Uh, maar de Bakker uh, ja, won die eerste set. Misschien toch even net wat uh, concentratieverlies. Misschien ook wat opluchting. Van nou, hè, die set is binnen. Even een onachtzaam moment een wat mindere service game en nu 3-1 voor de Tunesië maar goed de set gaat nog even door dus hij heeft nog kans om die set nog wel weer terug te pakken en hoe is het met Maria Sharapova tegen die Engelse Miss Watson nou, um, Shara Pova heeft de wedstrijd uh, aardig uh, weer in de hand uh, gekregen. Uh, ze stond 6-3-1-0, breek achter, tegen die uh, kleine Heather Watson. 19 jaar, pas maakte debuut, won hier wel in 2009 het juniorentoernooi op de US Open. En ze komt ook van Guernsey, het eiland uh, van uh, Groot-Brittannië. Dus misschien toch een iets andere mentaliteit, wat meer een vechterse baasje, Want ze speelt erg leuk, zeer getalenteerd. Maar goed, Shara Pova, we kennen een geweldige mentaliteit. Veerkracht. Het niveau van het gekreun gaat omhoog. De stapjes naast de lijnen, want ze is zo bijgelopen. Ze, ze, ze stapt nooit op de lijnen. Die gaan weer wat actiever. En ze weet die wedstrijd dan toch weer te keren. Komt 4-1 voor. Nu is het inmiddels 4-3 weer geworden. Maar Sharapova lijkt het weer wat beter in de hand te hebben. Staat dus nog wel een set achter met 6-3. Maar nu in de tweede set 4-3 voor. of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 Ignore it. De laatste single alweer vanaf juni. James Blunt was dat met I'll Be Your Man. Een van de meest besproken transfers in de eredivisie... is die van doelman Jasper Sillessen. Na lange onderhandelingen kwam er uiteindelijk een akkoord... tussen NEC en Ajax. Het groene licht kreeg Sillessen enkele uren... voor het duel van NEC met Heracles, eergisteren. Sillessen was sinds vorig jaar de eerste keeper in Nijmegen. Hij moet bij Ajax de concurrentiestrijd aangaan met Kenneth Vermeer. U hoort een bijdrage van Frank Wielaert. Jasper Sillessen debuteert in het eerste helftal van NEC. De 21-jarige keeper vervangt de geblesseerde Gabor Babos. Maar Berends is weg. Berends gaat de kans krijgen. En Sillessen verricht daar een belangrijke redding. De debutant tussen de palen van NEC. Get ready. You gotta move. Ja, fantastisch. Ik uh, uh, gaf heel veel vertrouwen toen al en dat heb ik uh, het hele jaar vol uh, gekregen vanuit de supporters. Is het gevoel dat je vandaag hebt gekregen vergelijkbaar met het moment toen? Ik kan me herinneren, ik loop uh, hier de trap op en ik zie daar een jongen staan met een, met een grijns van oor tot oor. Met ogen zo, zo groot als kanonskogels ongeveer. Zo blij. Ja, klopt. Uh, nu was het wel een dubbel gevoel omdat ik graag had willen spelen natuurlijk. Om echt afscheid te nemen van je eigen publiek. Maar goed, uh, uh, toen was het gevoel wel iets extremer. You got to move, you got to move. You got to. Ik, ik zat aan de pasta, aan de sportmaaltijd. Uh, en uh, ja, dan uh, zit je met een heel dubbel gevoel. Omdat je, je wil gewoon die wedstrijd heel graag spelen. Maar goed, zo'n overgang is natuurlijk fantastisch. En voor wie kreeg je een telefoontje of het sms'je? Ik uh, werd gebeld door Kees Ploeks, maar die, ja, die belde mijn vader. En uh, zo kregen we het horen. En even later, kreeg ik, een minuut later, belde Alex Pastoor, de hoofdtrainer. Om uh, te zeggen dat ik niet meer mag spelen. En toen? Ja, dan, dan baal je klinkt heel raar, maar dan baal je omdat je gewoon heel graag wil spelen. Maar goed. Nou, Als ik er de volgende keer voor zou mogen kiezen... dan zou ik hopen dat het wat sneller, efficiënter... en wat minder via de media zal plaatsvinden. Die kritiek richt je dan tegen Ajax? Ja, de momenten waarop men daar de publiciteit heeft gezocht. De momenten waarop het nu uiteindelijk wordt afgerond. Ja, ik denk dat ik wel een open deur inschiet als ik zeg dat dat uh, voor onze voorbereiding nogal wat betekent. Om kwart over vier kreeg ik een telefoontje van Jacco Zwart dat, het, uh, dat de kogel door de kerk was. Nou, dat is uh, drieënhalf uur voor de wedstrijd die we gaan spelen. Dat is niet ziek, bedoel je? Nee, dat is niet ziek, nee. Jacco Zwart, nou hebben jullie een tijdje onderhandeld. Jullie hadden een prijs in je hoofd. Hoe dichtbij ben je gekomen? Ja, uh, we zijn heel tevreden met uh, de afspraken die we uiteindelijk... Uh, na stroeve onderhandelingen met Ajax uh, hebben kunnen maken. We krijgen een uh, vast transferbedrag van uh, 3.225.000 euro. We kunnen nog een uh, mooi bedrag aan bonussen verdienen. We hebben een percentage van uh, een vervolgtransfer... eventueel als dat ooit nog zo ver gaat komen. Hoe hoog is dat? Uh, dat is 10% over het meerdere wat we tot dan hebben gekregen. Alles bij elkaar opgeteld is het... Uh, de grootste transfer die we als NEC ooit hebben meegemaakt. Zeker ook omdat Jasper um, een deel van de transferzoon waar hij recht op had. Dat hij het initiatief heeft genomen om dat te laten vallen. Uh, waardoor um, ja, uh, partijen ook uh, uiteindelijk makkelijker bij elkaar kwamen om het zo te doen. Ja, ik heb het zelf ook nog gehad. Omdat jij natuurlijk fantastische stap en, uh, goed, ik hoop dat het goed besteed wordt. En het liefst zou mooi zijn als het een deel naar de jeugdopleiding zou gaan. You may be low, you may be rich, yeah. you may be full. Het afgelopen jaar, wat blijft je bij? Ik bedoel, wat is, er, wat is er gebeurd? Welke wedstrijden van NSC om te beginnen, blijven je bij? Ja, sowieso dan, Herenveen uh, Veen. Berens, steekballetje tussen Noord-Dost. En weer een uh, helder rol voor Sillesse. Utrecht thuis. Heerenveen uit, de wedstrijd waar je gewoon goed gepresteerd hebt en ook de steun van de supporters krijgt. Dat is fantastisch ook als je krijgt Heerenveen uit waar je eigenlijk dit seizoen de 1-0 in leidt. En dat je na de wedstrijd nog steeds wordt toegezongen in de supporters, dat geeft zo'n lekker gevoel. Vijf Heerenveen spelers voor de goal. Elm wordt gevonden en Breuer met een grote kans. En weer eerste stillerste. de debuterende keeper, die zich ervoor werpt. Wat kon hij anders doen? Ik denk als je hier een boek zo over zou schrijven dat het een bestseller zou worden. Maar goed, het fantastische wat ik allemaal meegemaakt heb. Maar goed, dat is een klein stapje hopelijk in een mooie carrière. En ik moet nou gewoon keihard gaan werken om door te blijven ontwikkelen. De yeah. man van de wedstrijd is ongetwijfeld Jasper Sillersen. Voor de 21-jarige keeper uit Goesbeek kwamen droom uit. Jasper Sillissen dus van NEC naar Ajax, van Nijmegen naar Amsterdam. NEC heeft trouwens Kees Power aangetrokken. De oudkeeper van onder meer FC Twente en Excelsior zou naar Quick 20, maar is nu aangetrokken dus als de opvolger van Sillissen. U hoort het geluid weer vanuit New York. Flushing, Meadow, Timo de Bakker. Eerste set gewonnen, tweede set had hij het moeilijk. Maar, Marcella, heeft hij tij kunnen keren? Nee, ik had gehoopt dat hij uh, toch nog wel de uh, uh, uh, service game van de Yaziri moeilijk zou maken. Maar het uh, omgekeerde gebeurde, uh, gebeurde Yaziri brak uh, de bakker nog een keer. En 6-1 in 28 minuten nu op het scorebord voor de Tunesier. Dus uh, ja, na die goede start van 6-4 in de eerste set uh, staat het nu 1-1 in sets. En uh, is de stand weer helemaal in evenwicht. Dus dit is wel een tegenvaller. En dat zal de bakker dan uh, toch wel weer moeten veranderen. Verwerken. Lastige partij dus voor Timo de Bakker. Wij gaan weer verder met voetbal. Herenveen-trainer Ron Jans die heeft het maar moeilijk. De Friese ploeg presteerde vorig jaar in Jans debuutjaar slecht en de fans eisten betere resultaten. Maar ook in deze voetbaljaargang gaat het allemaal niet volgens plan. Twee puntjes uit vier wedstrijden en toch ziet Jans lichtpuntjes. Zeker na gisteren toen zijn ploeg in de Kuip Feyenoord op 2-2 hield. Met negen man nog wel. Dit is de eerste competitiewedstrijd waar wij met een goed gevoel uitkomen. Want de eerste wedstrijd hebben we eigenlijk goed gespeeld in NEC. Maar geef je een 2-0 voorsprong weg. En was de kaarten was veel groter dan, dan zeg maar de positieve punten. Nou, en als je twee keer met 5-1 verlies van Ajax in Twente... met veel ja, toch ook verdedigingsfouten, persoonlijke fouten... dan um, word je daar ook niet vrolijk van. Maar dit, we hebben een uur lang goed gevoetbald. En um, een half uur echt geknokt met z'n allen. En eerst met tien en later met negen man uh, hebben we toch 2-2 over die 90 minuten heen gespeeld. En uh, dan is het gevoel gewoon prima. Wordt daarmee aangetoond dat er nog steeds een hele goede klik is tussen de coach en de spelers, als je met negen man in de Kuip overeind blijft? Ja, maar net, net zoals uh, uh, dingen... Uh, als het niet goed gaat, vaak naar beneden worden uh, overdreven... moet je ook niet na één wedstrijd dingen naar uh, boven toe uh, overdrijven. Maar ik vind dat wij sowieso in de hele voorbereiding en alles al laten zien... dat wij uh, ja, eigenlijk als team, dat we volgens mij uh, in de plus staan... ten opzichte van, uh, van vorig seizoen. Als je dan een goal ziet, de 2-2 van Osama ACD, waar die vandaan komt en waar hij naartoe gaat... dan gaat hij naar zijn coach, dan zegt iedereen... Dat zit wel goed. Ja, nou, ik, ik moet wel zeggen, normaal dat soort dingen... dan, uh, dan denk je van, nou, nah, doe maar gewoon. Tenminste, zo zit ik in elkaar. Ik moet wel zeggen dat ik uh, nu uh, dit... Uh, ik vond het wel mooi. En ik werd er zelfs... Uh, ik denk, oh jee, hij komt op mij af. En we hebben een hele goede band. En uh, ik denk dat hij dat ook toch wilde laten blijken... ook naar de trainer toe. Uh, maar het is ook wel zo dat het iets aangeeft van uh, ja, het is niet allemaal van die, van die huilverhalen en uh, weet ik veel maar wat, uh, ronjans, dit en dat. Dus uh, dit was wel een mooi moment, uh, moet ik zeggen. Heeft je dat gestoord, Ron Jans dit en uh, de witte zakdoekjes, waar ze dan ook vandaan kwamen, heeft je dat geërgerd? Nou, het gaat mij niet zozeer om de witte zakdoekjes. Want uh, we hebben vorig jaar qua prestaties gewoon uh, slecht uh, gepresteerd. En, en dan sta je bij rust met 3-0 achter tegen uh, de RFC Twente. En dan uh, ja, speel je eigenlijk een kansloze tweede helft. Dus nou, daar, ga, daar gaat het mij niet zozeer om. Maar ik vind wel dat uh, in heel veel... De laatste negen maanden in heel veel uitlatingen. Het is wel heel makkelijk geweest is voor, uh, voor een heel aantal mensen en ook uh, een aantal spelers. Om maar steeds te zeggen van de relatie met Ronjans, de relatie met Ronjans. En uh, dan was ik een beetje de zondebok. Maar volgens mij als het ergens niet goed gaat moet je altijd eerst naar jezelf kijken en niet naar andere wijzen. De buitenwacht zegt hij heeft een wereldvoorroede. Nassing, dorst, Aceidi. De beste, misschien wel een van de beste in de Eredivisie. Ja, maar dat, dat, dat is dus ook uh, iets waar heel veel nadruk op uh, wordt uh, gelegd. En, uh, maar je voetbalt altijd met een uh, heel team. En niet alleen met elf spelers, maar met een, uh, met een hele selectie. En uh, ja. je verdedigt ook als team. En als je kijkt individueel dan denk ik dat wij echt een hele goede voorhoede hebben. Als je kijkt naar uh, het, uh, het totaal... waarin uh, Luciano Narsing uh, eigenlijk uh, nou, pas een jaar op dit niveau uh, acteert... en uh, ik vind dat hij zich geweldig heeft ontwikkeld. Maar er zit nog heel veel het uh, uh, te boeken... als het uh, uh, gaat om tactisch inzicht, om, uh, om kracht... Uh, om om laatste kwartier ook uh, voluit uh, te kunnen gaan. Dus dat schept uh, enige verwachtingen... Dan zal ik me gelijk zeggen, uh, vrees je ook nog de dag 31 augustus, deadline transfers, want ja, de naam Assaidi wordt geloof ik in heel Europa genoemd. Nou, ik, uh, ik kan er niks aan doen, dus je kunt het wel vrezen, maar uh, nou, ja, ik, ik uh, hoor net van jou dat ze er toch mee bezig zijn om misschien die, uh, die, die data van 1 september naar voren te doen. Nou, dat, dat, dat zou wel een heleboel helpen voor, uh, voor het hele voetbal eigenlijk. Um, want het is toch heel lastig dat de competitie al begonnen is... en dat mensen weer weggaan of komen of weer in de belangstelling staan. En, uh, dus wat dat betreft uh, zal iedereen, ook ik, uh, blij zijn als het 1 september is. De trainer van Heerenveen was dat, Ron Jans. Hij was in gesprek met Rob Fleur. Eklatante overwinning van Barcelona op Villarreal. Het bleef bij 5-0. Lennon, de zoon van John Lennon, met Too Late for Goodbyes. Zeker nog niet Too Late om even te gaan praten met Erik Dekker. Erik Dekker, goedenavond. Goedenavond. Zegt, het was een bijzonder gezicht vandaag. Bauke Mollema als laatste van start in de tijdrit van de Vuelta als klasse mensleider. Uh, maar het was ook geen verrassing dat hij die trui meteen weer kwijtraakte. Uh, was het wel een bijzondere dag voor jullie, achter de leider van de Vuelta? Uh, goh, ik heb het niet zo besteld als dag, Ik heb... Uh... Gisteren heeft, heeft Bouken die trui veroverd en dan, dan, gaat, dan is het niet zo dat we met z'n allen feest gevieren. Tenminste, dat gevoel hebben we niet, omdat we toch wel met iets bezig zijn wat iets verder gaat dan de dag van vandaag. En uh, ging, ging, ging ook al heel snel de focus op, op vandaag en die tijdrit rijden. Dat we dan die, tijd, die trui weer zouden kwijtraken, dat, uh, dat is geen verrassing inderdaad, nee. wat je al zegt. En wat natuurlijk wel heel spannend is, ja, wat, wat is de schade en wat is de achterstand van Bouken in het klassement uh, na de tijdrit? Ja, en, hij werd 25ste op ruim drie uh, minuten van Tony Martin. Uh, maar die schade valt mee, dus. Ja, dat vind ik wel. Dat vind ik wel. Dus ik denk, ja, ik ben daar. Nou, voor is misschien een beetje overdreven. Maar ik ben wel heel erg blij. Dat we na uh, uh, ja, tien dagen, denk ik, tien etappes. Uh, en een lange tijdrit van 47 kilometer. En een aantal bergritten... Dat Boukenmollen maar 7 staat op uh, iets meer dan een minuut van vroom. Ja, wat heb jij ook gekeken naar? Uh, toch wel grote mannen die behoorlijk door het ijs zijn gezakt. Uh, Joaquin Rodriguez wisten we eigenlijk wel. Hè, die kan niet echt tijd rijden. Vijf minuten verloren. Meer zelfs. Jurgen van der Leyen. Ja, die, heb ik, die, heb ik, die, die heeft Bouken natuurlijk ingehaald. Ja. Dus dan konden we dan li live zien dat hij... Uh... Uh, veel tijd aan het verliezen was, ook dat was geen verrassing eigenlijk. Nee, maar Jurgen van den Broek door het ijsgezak, Scarponi, weer tijd verloren. Ja, nou Jurgen van den Broek is inderdaad uh, ja, zijn tijdrit, hij is ooit wereldkampioen tijdrijder bij de junioren geweest, maar sinds hij zeg maar, uh, de hoge bergen aan kan, rijdt hij geen goede tijdrit. Dat was eigenlijk vorig jaar in de Tour, toen hij met, uh, met Gezing aan het duwelleren was, uh, ja, deden ze niet veel voor elkaar onder. Dus dat, dat is wel een redelijk pro probleemkindje voor uh, Van den Broeke. En uh, ja, vandaag uh, deed hij het wel heel matig, denk ik. Ja, ja het is een vreemde veld, hè? Want als je naar het klassement kijkt, uh, er zijn er nog zoveel die hem kunnen winnen. Ja, ja, ja, ja. ik denk dat als we een week verder zijn, dat we uh, veel weten. Maar misschien, <laughs> misschien moeten we dan ook constateren dat er niet veel is gebeurd. Nee, de. Uh, kijk, We hebben Sierra Vader gehad, dat was bijna een massasprint, uh, een paar hele korte, stijle aankomsten ja, dat heeft wel wat verschil gebracht maar uiteindelijk is een tijdrit dan wel weer heel belangrijk, dat blijkt ook wel hè. Um, maar ja, de, de, de koers is nog open, ja. uh, twee minuten dan heb je, dan heb je zo uh, ja, een paar handen vol met, uh, met favorieten over en, ja, en, en wie van die favorieten de meest stabiele factor is, ja, dat mag jij zeggen. Ja, hoort welke Mollema daarbij? Daar gaan we natuurlijk wel vanuit. Daar zijn we wel voor bezig. Je, uh, we hebben net een verplaatsing gehad van 400 kilometer. In de auto? En ook, ja, en in, in de auto. Morgen is rustdag. En daar hebben we ook, ook met z'n tweeën zitten kijken: van... Ja, wat, is er, uh, wat is er de komende week aan de hand? En, en, en waar krijg je nog uh, kansen? Eén, om de rit te winnen. Uh, bonificaties gaan mogelijk nog een hele grote rol spelen. Dus toch iedere keer bij een aankomst 20 seconden te, te verdienen. Maar daar is de goede in, is... daar is hij scherp in. Ja, ja, ja. Dus dat, dat, dat, dat kan zeker in een uh, tactiek worden meegenomen. Dat we zeggen, van, nou ja, als het onderaan B1 is, dan hebben we, dan, dan hebben we kans op de rit zeker. Sowieso. Maar, maar Erik, ja, merk die... je het een beetje? We praten toch eigenlijk een beetje Bauke Mollema in de richting van... misschien wel een podiumplek, wie weet, misschien wel een overwinning in de Vuelta. Ja, maar hij staat zevende na, uh, na, na tien dagen koers met een lange tijd. En Die tijd die is, die is voorbij. Ja. Dat was uh, ten opzichte van een aantal mannen die voor hem staan nu zijn zwakke punt, maar hij staat er ja, maar, en het is te, tegelijk ook veel, 1 minuut 7 achter op, op, op, op vroem en minder uh, op, op, op een aantal andere favorieten. Ja, het, ik ik denk, denk dat alle kanten, kanten, kanten heen gaan en ik denk dat voor iedereen geldt uh, uh, dag voor dag en dan kijken wat voor schade op winst ...de bovenop een berg te behalen vallen. Ja. Er kan nog veel gebeuren, er komt slecht weer aan, et cetera. Dus. We gaan hem in de gaten houden. bouke Mollema in de Velta, dat was Erik Dekker. Erik Dekker, we gaan meteen even door naar Marcella Mesker. Gaat, hoe gaat het met die de Bakker, Marcella? Slecht. Eerste set uh, weliswaar gewonnen, 6-4, leek goed te gaan. Daarna niets meer van over, 6-1 verloren tegen die Tunesische qualifier Yaziri. En nu in de eerste game van de derde set gebroken, dus 1-0 achter. Dus het ziet er voorlopig niet goed uit voor Timo de Bakker. Straks het overmorgen, Klering Pollack, Wens u nog een prettige avond. Heeft u een vraag aan de Rijksoverheid?